4 uur De Radio 1 Sportshow Luciana Carasso en Tim Overding Goedemiddag. De wielrenners rusten vandaag. Maar er is genoeg nieuws uit de Tour de France om te bespreken. Zoals de aanhouding en schorsing van een renner van Covid is. We doen verslag van de persconferentie komend uur. Sancties tegen Iran zijn nu al ruim een week van kracht. Wat halen ze uit dat nu toe? Zeker in het nieuws van dit. China investeert 16 miljard euro in Iraanse olievelden. Peter van Han van Klingendaal komt ons bijpraten. Eerst krijgt u het NOS nieuws van Dorald Megens. De Tweede Kamer komt donderdagmiddag terug van recess voor een debat over de miljardensteun aan Spanje. Op verzoek van de PVV praat de Kamercommissie van Financiën dan over de afspraken die de ministers van de Eurolanden vannacht maakten. De ministers van Financiën spraken af dat Spanje nog deze maand een lening van 30 miljard euro krijgt om zijn bankensector overeind te houden. PVV-leider Wilders noemt de gang van zaken een schande. Het kabinet trakteert de Nederlandse belastingbetaler op miljarden aan belastingverhogingen, terwijl het tegelijkertijd met miljarden strooit richting Spanje, zegt Wilders. De Kamer is vorige week met recess gegaan en dat duurt tot na de verkiezingen. Vorig jaar werd het zomerreces ook onderbroken, toen voor het debatten over de euro. Treinverkeer tussen Amersfoort en Amsterdam ligt mogelijk tot tien uur vanavond stil door een stroomstoring. De problemen zijn veroorzaakt door werkzaamheden, zegt een woordvoerster van ProRail. In de buurt van Hilversum, het station, zijn werkzaamheden aan de gang. Ter voorbereiding op het plaatsen van geluidsschermen, Geluidvallen daar... En bij het boren in de grond zijn verschillende stroomkabels geraakt. Waardoor nu de seinen en wissels daar in de buurt van Hilversum ja, niet kunnen worden bediend. Treinverkeer tussen Naardenbussum en Utrecht overvecht is ook niet mogelijk. Tussen Amsterdam en Naardenbussum rijdt nog wel een sprinter. De tussenliggende stations zijn gewoon bereikbaar. Het is nu zeker dat de nationale politie er komt. Na de tweede is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met het plan om één landelijk korps te vormen... onder verantwoordelijkheid van de minister van Veiligheid en Justitie. Bij de stemming waren VVD, CDA, PVV, ChristenUnie en SGP voor en andere partijen tegen. Volgens minister Opstelte werkt de politie in het nieuwe systeem slagvaardiger en doelmatiger. Minder bureaucratie, meer professionaliteit ruimte voor de politie man of vrouw op straat. Meer eenheid van het beheer, niet 25 verschillende organisaties en koninkrijkjes. Daardoor meer dienders op straat. Allemaal dat soort zaken zullen nu gestalte kunnen krijgen. In de toekomst zijn er 10 regionale eenheden en er komen 168 zogenoemde basisteams. Het is de bedoeling dat de nationale politie volgend jaar een feit is. Meer dan 2500 Nederlanders zitten in het buitenland in de gevangenis. Dat zijn er bijna 200 meer dan vorig jaar. Zo blijkt uit cijfers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De gedetineerden zitten voornamelijk straffen uit voor drugsdelicten. De overigen zitten vast voor onder meer diefstal, moord en mensenhandel. Drie Nederlanders zijn ter dood veroordeeld. Ze krijgen juridische bijstand van het ministerie. Ook blijkt uit de cijfers dat de meeste gevangenen hun straf uitzitten in een Europese cel. Daarnaast zijn veel mensen in Latijns-Amerika en in de Verenigde Staten opgepakt en vastgezet. De Franse wielrenner Remy Di Gregorio is door zijn ploeg Covidis geschorst. Di Gregorio werd vanmorgen na een inval in het rennershotel voor verhoor meegenomen in verband met een dopingonderzoek. In Marseille zijn in hetzelfde onderzoek nog twee mensen gearresteerd. Dat is de woonplaats van de Covidis-renner. Onderzoek van de Franse justitie begon al een jaar geleden... toen hij nog voor de Astana-ploeg reed. Cofidis houdt rond deze tijd een persconferentie over de kwestie. Het weer vanavond nog wat buien, daarna droge opklaringen. Morgen in het oosten eerst nog wat zon. Daarna vanuit het westen veel bewolking en opnieuw buien. Het wordt zo'n 19 graden morgen. S'avonds minder buien en vanuit het westen breekt dan de zon weer af en toe door. AWB-verkeersinformatie. Er staat in totaal 30 kilometer file. De meeste files staan bij Amsterdam en Rotterdam. Op de A1 van Amsterdam de Amersfoort staat van Afri Bunschoten 3 kilometer. De Ring van Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 3. A15 Europoort Rotterdam verknoop het Vaanplein 5. En op de A20 hoek van Holland richting Gouda verknoop de Bresseplein 4 kilometer. Er is vertraging bij de spoorwegen. Tussen naar de bussen en Amersfoort rijden geen treinen na een stroomstoring. En van de Naar-Oosterwijk rijden ook geen treinen. Daar staat een kapotte trein op het spoor. De vertraging is in beide gevallen meer dan een uur. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Tim Overdiek en Bruxella Carrasso. De tour! En ook Tom van der Heek heeft vandaag een rustdag. Maar dat geldt niet voor onze touranalist Bart Voskamp. Hij schuift straks aan na half vijf in ons sportpanel. panel Samen met andere oudrenner Steven Rooks. Eerst het nieuws over de nationale politie, die er dus definitief komt. Want minister opstelt van Veiligheid heeft dat uh, door de Eerste Kamer geloodst, dat voorstel van hem. Opstelte wilde graag vaart maken. Wijzigingen kunnen wat hem betreft achteraf doorgevoerd worden voor die politie. Nou, en dat was tegen het zere been van de tegenstanders in de Eerste Kamer. Aan de wet waar wij vandaag over gaan stemmen kleven echter te veel breed onderkende bezwaren. Onder druk van deze Kamer heeft de minister tien belangrijke wijzigingen in het vooruitzicht gesteld. Op zich waarderen wij deze toestemming, deze toezegging van de minister bijzonder. Ik constateer dat de minister wel wetswijzigingsvoorstellen wil doen, maar alleen indien en nadat het voorliggende voorstel door deze Kamer is aanvaard en de wet in het staatsblad staat. Wij vinden dat een principieel. Procedure. Het past niet bij de taakopvatting van de Eerste Kamer om een onvoldragen voorstel toch in stemming te brengen. Het wetgevingstraject verdient daarom boven bepaald geen schoonheidsprijs. Omdat wij daardoor als Kamer geen garantie hebben dat de wijzigingen ook daadwerkelijk worden doorgevoerd, kunnen we niet met de door de minister voorgestelde procedure instemmen. En zijn wij, ik zeg het met grote spijt, genoodzaakt tegen dit wetsvoorstel of tegen deze voorstellen te stemmen. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Nu werd het wetsvoorstel in de Tweede Kamer met algemene stemmen aangenomen... en in de Eerste Kamer is het met de hakken over de sloot. Hoe kan dat? Nou ja, dat, is een, uh, dat, uh, dat kan, want iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Waar ziet u de verklaring? De Senaat heeft een, heeft een andere verantwoordelijkheid genomen en heeft nog op een aantal zaken en bezwaren van het wetsontwerp gewezen. Ik heb daartoe een, een voorstel gedaan om de wet aan te passen met de zogenaamde Veranderingswet. Die voorstellen zijn genomen. Er was een gedeelte van de, van de Senaat, wou, gaf de voorkeur aan een novelle. Een totale afweging ineens en een andere, de meerderheid gelukkig, uh, gaf, uh, gaf mij steun. Dat ik zei ik wil nu uh, de, uh, de nationale politie kunnen invoeren. Dat is nodig voor de 65.000 uh, uh, dienders. Die hebben dat nodig dat we doorgaan en uh, in de tussentijd kunnen wij ook zo snel mogelijk de veranderingen aanbrengen in een veranderingswet. In de Eerste Kamer was een stevige discussie over de aansturing van die nationale politie. U heeft daarvan gezegd, ja, ik kom met wijzigingsvoorstellen achteraf, want ik ben het eigenlijk inhoudelijk wel met u eens. Als het gaat om de aansturing van de korpschef, als het gaat om uh, lokaal en regionale aansturing. Maar u zegt, ik doe dat liever achteraf en nu die wet goedkeuren. En daarom loopt u een hoop stemmen mis. Ja, maar oké, okay, maar ik kan wel uh, beginnen. En dat vond ik, het is een afweging geweest. Uh, en gelukkig heb ik daar toch een, een goede steun in de Kamer uh, gekregen. Uh, en dat is belangrijk, want nu kunnen we ook daadwerkelijk met de nationale politie, waar heel Nederland op zit te wachten, van start gaan. En nu uh, komt u dus uh, later nog dit jaar, ja. waarschijnlijk in oktober, met een wijzigingswet. Ja. Dus u wilt ook voorkomen dat deze nationale politie weer een koninkrijkje op zich wordt? Jazeker, dat is, gaat ook niet gebeuren. Het gaat om beheer uh, en een goede organisatie van de politie. En wat de politie doet, dat bepalen de burgemeesters en het uh, Openbaar Ministerie. Dit kabinet heeft de rit niet kunnen uitzitten. Hoe groot is de oplichting bij u dat u dit in ieder geval nog voor elkaar heeft gekregen? Nou, ik, ik wil eerlijk zijn. Ik vind het uh, gewoon, het, het was natuurlijk mijn taak ook om dit voor elkaar te krijgen. Uh, dat uh, zeg ik ook naar de Nederlandse politie. Uh, want uh, als je een diender uh, spreekt, of je nou voor of tegen is, zeg je wel graag duidelijkheid. Dat is belangrijk. Wie is hun baas? Uh, waar gaan ze werken? Uh, wat zijn de omstandigheden waaronder ze gaan werken. Dat is, mijn, uh, dat is mijn drijf weer geweest. En gewoon de bureaucratie eruit halen, uh, een moderne bedrijf uh, ervan uh, van maken... en de politie op straat uh, zichtbaar uh, de boeven te laten vangen... en de rust te handhaven. De boeven vangen, zo kennen we minister Opstelte van Veiligheid en Justitie. Michiel Breedveld sprak met hem. Straks gaan we het hebben over uh, de Ku-koorts, dat er steeds meer patiënten zijn.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 happy the landlord say your rent is late he may have to litigate don't worry <laughs> be happy <laughs> look at me i'm happy don't worry <laughs> be happy, happy.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 Het Don't worry, be happy. Het overbekende Don't worry, be happy van Bob McFerrin. God het ook voor de mensen van de Q-koorts? Want veel meer mensen dan tot nu toe werd aangenomen. zijn besmet geraakt met Q-koorts. Ongeveer 100.000 mensen in plaats van 40.000 tot 50.000. Dat zeggen onderzoekers van het Jeroen Bos ziekenhuis in Den Bosch. Peter Wever, goedemiddag. U bent een van die onderzoekers in de bos. Dat is nogal een verschil. Hoe komt dat? Ja, het klinkt misschien heel gek. Die 100.000 is natuurlijk veel hoger dan 50.000. Maar, maar toch vinden we het wel in dezelfde orde van grootte. Um, dus het verschil tussen patiënten en 50.000 patiënten. Dat is een factor 5000. 50.000 en 100.000 patiënten is een factor 2. In absoluut getallen gaat het natuurlijk wel om een groot aantal patiënten, maar qua getal vinden we het een beetje in dezelfde orde van grote liggen. Dat klinkt misschien, uh, um, ja, alsof het een uh, klein verschil is, maar... Ja, daar begrijp ik helemaal niks van. Ik denk dat de luisteraar zich dat ook afvraagt. 50.000 en 100.000 is al een verschil. Ja, dat klopt. Maar um, de factor, uh, het factorverschil tussen, uh, tussen 50.000 en 100.000 is maar twee. Hoewel um, het in absoluut getal natuurlijk heel groot is. Dus wij, wij vinden dat die resultaten die eerder genoemd werden, die, die 50.000 en wat wij nu vinden min of meer in dezelfde orde van grootte liggen. Okay. Uh, met de kanttekening daarbij dat, dat in dat eerdere rapport van het RIVM al wel eens gezegd... dat het, uh, de schatting op 45.000 of meer infecties lag. Met daarbij de kanttekening dat het waarschijnlijk om een onderschatting ging. En wij laten dan nu inderdaad zien dat dat uh, klopt. Dat dat getal van 45.000 wat eerder genoemd was inderdaad hoger lijkt te liggen. Goed meneer Wever, hoe hebt u dit onderzocht? Hoe komt u dan uiteindelijk tot deze meer precieze cijfers? Ja, nou wat wij gedaan hebben is niet zozeer dat wij primair op wilden weten hoeveel mensen hebben er nu Q-koorts doorgemaakt. Wij wilden eigenlijk vooral mensen identificeren die chronische Q-koorts hebben. Dus we zijn op zoek gegaan naar uh, patiëntengroepen met risico op chronische Q-koorts, en dat zijn hartklep patiënten en vaatpatiënten. En in die groep van ongeveer 800 patiënten zijn we gaan kijken of ze antistoffen hadden tegen Q-koorts en dat vonden we in 11% van die patiënten. Een klein deel daarvan uh, had chronische Q-koorts, maar een veel groter deel daarvan bleek dus Q-koorts te hebben doorgemaakt. Nou, dat getal van 11% uh, dat kun je dan uh, leggen over de patiënten in het verzorgingsgebied van ons ziekenhuis. En dat zijn 380.000 uh, mensen. Als je daar 11% van neemt, dan kom je uit op 40.000 mensen voor ons verzorgingsgebied, dus het Jeroen Bosch ziekenhuis. Ja. Maar goed, er waren meer kukhoorshaarden in Brabant en ook in Limburg. Dus als je daar uh, kijkt naar patiënten die rondom bijvoorbeeld ziekenhuizen in uh, Bernhoven, rondom ziekenhuizen in Nijmegen en Arnhem woonden, precies, dat dan, dan de op, rekassom... dat benader je het getal honderdduizend? Ja. Ja. Maar wat betekent het ook los van deze rekensom? Wat betekent het voor de meeste mensen die inderdaad geïnfecteerd waren? Hmm. Ja, nou ja, weet je, de meeste mensen lijken dat dus te hebben doorgemaakt zonder dat ze echt... Uh klachten hebben gehad. Dat is bekend. Dat een groot deel van de mensen die met de q geïnfecteerd zijn helemaal geen klachten krijgen. Dat percentage lijkt nu met deze getallen eigenlijk nog groter te zijn dan, dan vroeger werd aangenomen. Dat is misschien wel 90% van de mensen die de infectie hebben doorgemaakt, dat ze geen klachten hadden. Goed, maar uiteindelijk uh, meneer Wever zijn er toch 25 mensen aan de ziekte overleden. Ja, Als je die uh, vermenigvuldigingsfactor daar ook op toepast. Zou het dan kunnen zijn dat er meer mensen aan q zijn overleden dan tot nu toe zijn nou, we denken wel, en dat, dat erkennen ook wel andere instanties zoals het RVM, dat dat getal hoger zal liggen dan 25. Maar we denken niet dat dat een factor 10 hoger zal zijn, bijvoorbeeld. Een, vak, een maar, factor 2? Nou, een factor 2 lijkt me wel, wel aannemelijk. Ja, zeker in, in, in 2009, 2010, werd er bij patiënten die, die met complicaties, met mogelijke complicaties van chronische Q-koorts binnenkwamen, ja. werd er niet altijd naar, naar die ziekte gezocht. Te dus er zullen absoluut patiënten uh, gemist zijn in dat getal, ja. ja. De cijfers zijn bekend, meer, maar het valt best mee uiteindelijk, zegt u zelf. Peter Wever, Ja, ja. Een van de, ja spijt me, we zijn helaas door de tijd heen. Geen ik Dank u geval hartelijk voor deze toelichting. Peter ja, Wever, onderzoeker ja. aan het Jeroen Bos ziekenhuis in Den Bosch. Dan gaan wij praten over Iran, want sinds het begin van deze maand... komt er geen Iraanse olievat Europa meer in. Met het olieembargo wil onder meer Europa afdwingen... dat Iran stopt met het nucleaire programma. Je kan je afvragen of dat zin heeft nu China 16 miljard gaat investeren in Iraanse olievelden. We praten erover met Peter van Ham, deskundige internationale betrekkingen aan het instituut Klingendaal. Goedemiddag. Goedemiddag, welkom bij ons. Um, die strengere sancties van Europa en, en ook Amerika ja. tegen Iran op het gebied van olie. Hoe werkt dat? Wie wordt daar allemaal door getroffen? Nou ja, de Europese Unie heeft dus um, vanaf juli um, een embargo uh, afgekondigd en uh, dat wordt ook zeer strikt nageleefd. En uh, dat betekent dus dat de Europese Unie, alle landen van de EU... in principe geen olie uh, meer importeren vanuit Iran. En heeft alleen Iran daar dan last van, of ook nou andere ja, landen? Nou ja, er zijn een aantal landen in de Europese Unie... die voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van hun olie uh, van Iran. Dan Denk aan Griekenland, maar ook Spanje en Italië. Uh, en die moeten dus nu alternatieven gaan vinden. En ja, dat duurt eventjes. Maar in principe is het wel zo dat uh, het uiteindelijke doel uh, is... dat Iran geen olie meer exporteert naar de Europese Unie. En ja, je kunt zeggen, wat is het doel? Uh, dat is eigenlijk tweeledig. In eerste instantie is het een duidelijk signaal. Zo van, nou ja, we bedoelen dit heel serieus. En we hebben er zelf ook last van. Maar ja, als je er zelf last van hebt... Dan geef je dus het signaal: wij nemen dit heel serieus. Wij vinden het zo belangrijk dat we zelf ook dat wij zelf in Griekenland de olie niet meer hoeven te hebben uit. Iran. Nou ja, we zoeken alternatieven die eventjes duurder zijn. Maar het belangrijkste is uh, natuurlijk dat we proberen om binnen Iran de druk op te voeren, uh, misschien via de bevolking, zodat de bevolking zelf uh, het, het zat wordt, dat ze zeggen: nou ja, we willen geen uh, paria, maar zijn een internationale gemeenschap. Want de, want de bevolking heeft hier vaak last van. Uh, ja, hè? Dat die is die het verhaal met dit soort sancties. Kijk, uh, het, het is niet zo dat uh, Iran een, een economie heeft die op zijn gat ligt. Dat is helemaal niet zo. De IMF heeft uh, laatst nog een rapport uh, gepubliceerd waarin eigenlijk staat dat het met Iran redelijk goed gaat in vergelijking tot anderen. Maar het is wel zo dat, nou ja, om een voorbeeld te geven en een, een, een 40% van de uh, olie-exporten nu eigenlijk uh, niet meer gerealiseerd wordt... door die sancties van de Verenigde Staten en Europa. Want u moet zich goed voorstellen, de Europeanen doen het niet meer. Die willen geen Iraanse olie meer. Maar belangrijker is nog natuurlijk dat de Verenigde Staten dat ook doet. Dus die hebben ontzettend veel druk uitgeoefend op landen... als bijvoorbeeld India en China, maar ook Zuid-Korea, Zuid-Afrika... en alle andere landen in de wereld, om dat embargo ook na te leven. Nou ja, daar komt nog bij, en dat is ook een heel belangrijk facet... dat euh, de Amerikanen en de Europeanen eigenlijk niet meer Iraanse banken erkennen. Dus ja, wanneer wij dus iets overmaken naar het buitenland... en BIC en SWIFT-codes invullen, dan moeten u zich daar zo voorstellen... dat het hele SWIFT-systeem van het internationaal bankair verkeer... dat kan niet meer gevolgd worden door Iran. Dat hm. gebeurt dus ten westen van Iran, maar ten oosten van Iran zegt dan China van: Weet je wat, wij investeren 16 miljard euro in... Uh... Iraanse olievelden, en ja. daarom kan Iran ja, maar zeggen... Maar nou, moet zo goed, ja, dat maakt er niet uit. Ja, dat maakt ze heel veel uit, hoor. Want uh, het is zo dat de Amerikanen continu diplomatieke druk uitoefenen... op landen als India en China. Uh, die hoeven dat natuurlijk niet te volgen. Het is geen VN-resolutie die dat eigenlijk regelt. Het is eigenlijk puur druk vanuit de EU en Verenigde Staten. Maar die Chinezen die moeten continu met... Amerika dus steggelen van mogen we nog wel importeren, mogen we nog wel investeren. En zij moeten dus elke keer een afweging maken. Willen we Amerika vriend houden, ook een hele belangrijke economische partner... of ja, die relatie met Iran. En elke ja, door keer dit, te, door dit te doen, door dus ja. te investeren in Iraanse olievelden, laat de China ook zien van wij spelen ons eigen spel? Ja, dat is natuurlijk wel zo. Kijk, die Amerikanen kunnen natuurlijk niet het Chinese of het Indische beleid uh, uh, geheel beïnvloeden. Maar u kunt zich ook voorstellen dat internationaal politiek is schakel op tien uh, borden tegelijk. Je moet elke keer een afweging maken. Wat vind ik belangrijk en wat vind ik niet belangrijk? Nou, nee, maar scha we schakelen op het spel, we op het spel ja. de Iraanse sancties. Ja. In hoeverre betekent deze stap van China... dat die sancties waar Amerika en de Europese Unie... nadrukkelijk anderhalve weken hebben gezegd... dat gaan we doen. In hoeverre fietst China daar werkelijk doorheen? Nou, we fietsen wel een klein beetje doorheen. Maar er zijn een drietal redenen... waarom dat dat voor Iran toch allemaal heel verkeerd is. Uh, die sancties. Waarom dat ze daar heel veel pijn uh, door leiden. Kijk... In eerste instantie hebben ze dus de Europese afvoermarkt niet meer. Dat is 20% van hun uh, olie-export. In de tweede instantie is het zo dat daardoor andere landen goedkoper die olie kunnen krijgen. Want die olie die wordt nog steeds gepompt, dus ze verliezen daardoor ook geld mee. In de derde instantie is het zo, ze kunnen niet meer in dollars handelen. Want het SWIFT-systeem is in dollars. Dan krijgen ze dus een enorme hoeveelheid rupees uit India. Ja, wat kun je daarmee doen? Nou, dat kun je, en alleen, maar, ze, en kun je zullen... alleen maar kopen in India. Je kunt dus niet de internationale markt met op. Dus voor Iran is dat een echt een heel groot probleem hoor. En, en, en zullen ze dan uiteindelijk zeggen: goed, dan stoppen wij wel met dat nucleaire programma, denkt u? Nou nee, zo'n zo, IF zijn we niet. Dat, dat nucleaire programma dat, uh, heeft zijn eigen dynamiek. Maar uh, het is wel zo dat we de afgelopen maanden weer hebben gezien dat Iran dus weer terug is gekeerd naar de onderhandelingstafel. Dat is een hele kleine overwinning natuurlijk. Want ja. Tijd is voor hen het belangrijkste factor. Hoe lang ze dat kunnen uittrekken, des te beter. Maar het is natuurlijk wel zo dat. als ze niet die economische pijn hadden geleden, hadden ze dat niet gedaan. En uh, er zijn ook binnen Iran nu grote discussies van... ja, wat moeten we nu doen? Moeten we eigenlijk dat hele nucleaire proces van onderhandelingen weer in gang zetten? Moeten we misschien. Uh, inderdaad wel die internationale atoomenergieagentschap-regels beter naleven? Uh, kunnen we dan misschien. Ook weer toegang krijgen tot de internationale markt van olie. Dat is het spel dat gespeeld wordt. En u moet zich voorstellen dat die economische sancties... die nu af zijn gevaardigd, als die lukken... als na een jaar blijkt dat Iran er wel degelijk zeer veel last van heeft... dan hebben we natuurlijk een extra, in het hele pokerspel... een extra instrument. Dan kunnen we zeggen, oké, okay, wij heffen die sancties misschien gedeeltelijk op... als jullie dat en dat doen. En zo gaat het proces. Het is een echt een... Pokerspel. En, ja, in en in wij pokerspel, creëren nu een extra instrument voor ons. Maar in dat pokerspel laat Iran nog steeds zijn kaarten niet zien. En zal het Westen nog met meer sancties moeten gaan komen voordat ze überhaupt gaan denken nou, aan Iran? De nou, dat keerpunt. is bijna niet mogelijk. Dan, enige... Wat is dan de volgende stap? De volgende vragen. stap is eigenlijk dat uh, de Europese Unie um, hetzelfde doet als de Verenigde Staten. Namelijk echt complete blokkade van alle financiële en bankaire instellingen in Iran. Dat hebben we in de Europese Unie nog niet gedaan. Als we dat zouden doen, ja dan. Ja, dan is het eigenlijk vanaf de westerse kant, hè, dus inclusief Australië en Japan hoor, het is niet alleen de EU en de Verenigde Staten, een complete blokkade. En dan kun je zeggen, ja, maar dan hebben we natuurlijk ook nog Brazilië en India en China. En dat is ook zo. Maar die kunnen natuurlijk in het onderhandelingsspel met Iran... natuurlijk een hele gunstige, lage prijs bedingen. Want Iran wil exporteren. Met andere woorden, Iran leidt nog steeds ontzettend veel schade. Ja, en, en de mensen daar ook. Als we het even vertalen naar uh, de Europeanen. U zegt al, er zijn ook Europese landen... die nu niet die olie meer vanuit Iran krijgen... Wat betekent dit voor de olieprijs hier in Europa of bijvoorbeeld in Nederland? Nou, die schijnt al verdisconteerd te zijn eigenlijk. Want ja, we hebben dat natuurlijk al vanaf januari zien aankomen. En um, ja, de prijs hobbelt een klein beetje heen en weer. Maar ja, de grootste vraag is: um, wat gaat er gebeuren als Iran dan de straat van Hormuz, waar een heel belangrijk deel van onze energie vanuit. Ja, de want golf... daar dreigen ze mee hè, dat die wordt ja, afgesloten. Dat is, ja, nou ja, afsluiten of in ieder geval af en toe daar heel vervelend optreden, blokeren. waardoor... Uh, ja, blokkeren. Nou, ik denk dat het niet allemaal zo'n vaart loopt. Maar wat we zullen proberen te doen is... Is dreigen. Af en toe een beetje, beetje prikken en vervelend doen. Waardoor de, de, bijvoorbeeld de verzekeringskosten omhoog gaan. Waardoor echt echte vertraging opgelopen wordt. Echt blokkeren dat ze ons niet doen. Want dat is natuurlijk het ultieme excuus, als je wilt, voor de Verenigde Staten en Israël. Om te zeggen: ja, kijk eens even, nu kunnen we niet anders. Nu moeten we misschien militair toeslaan. Niet dat dat zou gebeuren, maar dat speelt in die overwegingen dat mee zou, van Iran. Uh, dat zou ook nog kunnen maar Voor ons is, het is het het dat wel een grote dreiging. Ja. Goed, Peter van Ham. Een, een ingewikkeld schaakspel rondom Iran, Europa, Amerika, China. Noem het allemaal maar op. India, Brazilië. We hebben het allemaal even doorgenomen. Dank voor uw komst. Graag Goeie winnaar. Radio 1. Sportzomer Tweets. Zou het een uh, trending topic zijn, uh, Lucie Bink, uh, Iraanse sancties? Nou, nee, nee. Dat op Twitter is het allemaal net iets makkelijker. Hè, en iets, uh, iets makkelijker onderwerpen. Het is trouwens rustig, hè, jongens? Een beetje rustig gaan, een beetje rustig aan. Ja, renners in de Tour de France... Dat betekent Frans, wel uh, veel tweets van de renners, toch, nou, denk ik? Nou, valt eigenlijk wel mee. Niet zo heel verschrikkelijk veel. Het is een beetje uitfietsen, een beetje sightseeing, een beetje chillen. Edmirel Roos is een fan, die vindt het een prachtige dag. Voor het eerst kan haar achterstand namelijk niet nog erger worden in de tourpool. Behalve natuurlijk als je Tony Martin in je ploeg had... of. Kanselara. Ed Laurens 010 vindt het jammer van de rustdag in de Tour. Hij vraagt zich af hoe hij zijn tijd nu moet gaan besteden. En Peter Manipoet, die balt ook. Dit was zijn enige vrijdag in de week... en die wilde hij lekker gaan besteden aan de Tour. Hashtag balen. Lexmeister tweet dat het een voordeel is van de rustdag... dat de Nederlanders nu geen tijd kunnen verliezen. Dus dat scheelt dan weer. En Ed Robert Fuyk, die haat rustdagen... en tweet dat hij vast naar de etappen van morgen gaat kijken. Hij zal helemaal niks verklappen. Guido Baaiensen tweet nog dat de rustdag in de Tour... ook altijd de dag is van dopingschandalen... maar hij had nog niets lang zien komen. Nou, die werd even op zijn wenken bediend. Geheel volgens de rustdagtraditie is er inderdaad een dopingrellentje. Een rennen van covid is meegenomen voor verhoor in een dopingzaak. Het Sirkiek Goeman die zegt het zal ook in een jaartje niet zo zijn... zo zonde van zo'n prachtige sport. Rico vindt dat het dit jaar wel een beetje lang heeft geduurd. En Lars die vraagt zich af waarom mensen zo'n mooie sport toch moeten gaan verzieken. Ed Jan H. Kroese die snapt het wel. Hij twittert 21 dagen zonder doping een berg op, om het snelst... en dan ook nog eens keertje 230 kilometer lang. Hashtag dat kan gewoon niet. heeft aan. Ja, snel door met de dagelijkse rubriek met tweets over door... En voor Kenny van Hummel. Sinds deze ochtend weten we via Twitter van Johnny Hogeland dat Kenny elke etappedag een half uur op de wc zit. En vandaag, tijdens de rustdag, een uur. Kenny reageerde dat hij maar buiten moest gaan plassen... en dat hij aan het gamen was, daar op het toilet. En daarna tweet Kenny nog een foto van de hele ploeg vanaf het terras. Hij bestelde voor de hele bubs een kopje koffie. Astrid denkt die tweet, genieten van. Ed Rudy Otten vraagt zich af of ze wel appeltaart hebben in Frankrijk. Succes de komende anderhalve week. En op naar een zegen met de ploeg. En Jacco van boven vindt dat het echt een mannending is dat van die wc Hashtag #krantje erbij. dan. Ja, dan heeft zo'n uitspraak ineens wel veel meer betekenis. Dan door met het filmpje van de dag. Ruud Gullit die twittert namelijk op @gullitr en geniet echt van het leven. Hij vliegt de hele wereld over. En als het even kan dan jumpt Ruud op een boot om even een dagje lekker bij te komen van het hectische bestaan. Deze week had hij even wat meer tijd en dus maakte Ruud een filmpje. So Mr. Rudy. Yeah, it's not bad. I think dat uh, we had a great time here. We zijn nu uh, sailing naar een nieuwe harbor and uh life is good. Ja, life is goed voor Ruud, maar Ruud is stroot ook graag met bedankjes. Ik wil uh bedanken voor een great voetbalseizoen. season. Looking forward to the next season. And hopelijk uh, hopefully eh uh, then uh, A lot of clubs will do better. I'm happy that, uh, of course, uh, Chelsea won the Champions League and hopefully they will do well in the next season. And what also is important, ja, zo is het. Wat ons rapport, het is dat Milan ook maar eens een paar ik, moet ja, verketten. Ben ik nou de enige die dit niet verstaat? Nou ja, het is Engels op zijn ja. Ruuds. Hè. <laughs> Mooi filmpje, Ruud met ontbloot bovenlijf. Je vindt het op R. Sluiten we af met de uitspraak van de dag, gemaakt door de Maten Ducro Uitsprakengenerator. Te vinden op twitter.com/slash ja, ja. Maarten Ducro. Het is je favoriet, ik weet het. Op zo'n rustdag altijd lastig wat je dan moet gaan zeggen. Dit kwam eruit. De mooiste is: De weg naar de top is nooit een rechte. Voor de een is hij heel stijl aan het begin voor de ander heel stijl op het einde. Het slaat weer nergens mm. Tot morgen mm. weer. Hè? Mm. Tot morgen, Luc. Um, We gaan even tijd maken voor de hoofdpunten uit het nieuws. En die krijgt u vandaag van wat Meegert. Donderdagmiddag komt de Tweede Kamer terug van zomerreces. En dat gebeurt op verzoek van de PVV. Die fractie wil dat de Kamercommissie Financiën praat... over de miljardensteun voor Spanje. Vannacht spraken de EU-ministers van Financiën af... dat Spanje nog deze maand 30 miljard steun krijgt. PVV-leider Wilders noemt dat schandalig. In elk geval tot 10 uur vanavond rijden geen treinen tussen Amsterdam en Amersfoort. In Hilversum is vanmiddag een kabel kapot getrokken. Daardoor werken seinen en wissels niet meer. Ook tussen naar de bussen en Utrecht overvecht rijden geen treinen. De rechtbank heeft negen leden van de Molukse motorclub Satudara veroordeeld voor de mishandeling van twee mannen in Rijsbergen. Eén lid van de club voor het bedreigen van portiers in Breda gebeurde dat. Straffen lopen voor de mishandeling uiteen van 15 maanden tot 4,5 jaar cel. En de Franse renner Remy Di Gregorio is door zijn ploeg Cofidis geschorst. Di Gregorio werd vanochtend na een inval in het rennershotel voor verhoor meegenomen. En dat in verband met dopingonderzoek. In Marseille zijn in datzelfde onderzoek nog twee mensen opgepakt. Marseille is de woonplaats van de covid renner. Zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Aan de Er staat totaal 50 kilometer file. De meeste files staan rond Amsterdam en rond Rotterdam. De langste files staan op de Ring van Amsterdam... de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 05 kilometer... op de A15 Europoort richting Rotterdam voor het Vaanplein 4... A20 Hoek van Holland richting Gouda voor knooppunt plein 5 kilometer. En er is vertraging bij de spoorwegen tussen naar de Bussen en Amersfoort... rijden door een stroomstoring geen treinen... en van naar Oosterwijk rijden ook geen treinen... daar staat een kapotte trein op het spoor. In beide gevallen is de vertraging meer dan een uur. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Drie over half vijf, straks bespreken we de laatste toernieuwtjes met ons sportpellum. Te gast zijn onze vaste touranalist Bart Voskamp en oud-wierenaar Steven Rooks. En we bellen ook nog even met Steven de Jong van de succesvolle Skyploeg. Eerst gaan we naar Berlijn. De Europese ministers van Financiën beloofden de afgelopen weekende de Spanjaarden... 30 miljard euro steunen uit het Europese reddingsfonds in oprichting het ESM. Daarmee zouden de Spanjaarden hun banken kunnen redden. Maar er is een kink in de kabel gekomen. 21.000 Duitsers hebben grote bezwaren en eisen dat het Duitse constitutionele hof... zich buigt over de rechtmatigheid van het reddingsfonds. Wouter Meijer, onze correspondent in Berlijn. Wat is de kritiek van deze 21.000 Duitsers? Ja, er zijn mensen die voor het grootste deel in groepen uh, naar de rechtbank zijn gegaan. Dus wat dat betreft valt het aantal nog wel weer mee. Uh, ze vinden in ieder geval dat het ESM en het begrotingspact uh, zoveel afknabbelen van de Duitse soevereiniteit dat ze niet in overeenstemming zijn met de grondwet. Dat op deze manier zeggen, ze geeft Duitsland, het geeft het parlement in Duitsland de zeggenschap over honderden miljarden euro aan een Europese instantie en heeft er dan geen greep meer op waar dat geld aan besteed wordt. En hebben deze critici dan ook een poot om op te staan? Nou ja, het, het Hof in Hofinkozenroer neemt ze in ieder geval heel serieus. Het is nogal ongebruikelijk dat de rechters de zaak niet alleen in behandeling nemen, dat is op zich normaal... ...maar dat de rechters dan de bondspresident vragen om de wet voorlopig niet te tekenen. Dus dan is die wet gewoon voorlopig niet geldig, totdat de rechters daar groen licht voor geven, voor zijn handtekening. Dus het kan gebeuren dat ze over een paar weken zeggen, u mag nu tekenen, dan kan Europa verder met de steun van Duitsland. Het kan ook zijn dat ze zeggen, de bondspresident mag voorlopig niet tekenen, en dan is er een enorm probleem. En hoe reageert de Duitse regering? Uh, nee, we zagen vanochtend het minister van Financiën, Wolfgang Schäuble die hoogstpersoonlijk de wetten kwam verdedigen in Karlsruhe. Hij heeft gewaarschuwd dat een blokkade door het Constitutioneel Hof, zoals hij dat zei, onafzienbare gevolgen zou hebben voor de euro. Het zou de onzekerheid in Europa juist groter maken, terwijl de bedoeling van al die maatregelen juist is om de enige zekerheid en wat vertrouwen weer terug te brengen. Uh, hij zei ook de Duitse Eerste en de Tweede Kamer hebben die... Dingen allebei met een meerderheid van twee derde goedgekeurd. Dat is toch niet zomaar iets? Dat geeft de regering van Angela Merkel ook wel heel veel steun. Maar volgens de critici en de tegenstanders van die wetten is dat dan juist vooral te danken aan de enorme haast. waarmee alles er voortdurend doorheen wordt gejaagd. Juist iedere keer bij hetzelfde argument. Dat anders de euro in gevaar is. Kortom, niet nadenken, gewoon voorstemmen. Daar, daar zijn ze tegen. Ja, dat is natuurlijk een, een bijzondere situatie, neem ik aan. Een minister die, die zelf naar de rechtbank gaat om zijn wet te verdedigen, zijn voorstel. Hoe worden de kansen ingezet? geschat van de regering om, om hier gewoon wel goed uit te komen. Nou, de kans is uh, vrij klein, omdat de regering natuurlijk hele sterke argumenten heeft. Hè. Die wetten zijn aangenomen met tweede meerderheid. Dus dan moet je van hele goede huizen komen om daar iets tegen in te brengen. Uh, het is trouwens heel normaal dat de minister zelf naar Karlsruhe, naar het Constitutioneel Hof gaat... om zijn wet te verdedigen als hij door mensen wordt aangevochten. Okay. Dus dat uh, hebben we al vaker gezien. Maar goed, de, de ratificatie, de be bekrachtiging van die afspraken... Uh, dat loopt natuurlijk nu wel weer behoorlijke vertraging op. Het ESM had eigenlijk op 1 juli van kracht moeten zijn. Nou ja, dat is al geweest. En wanneer gaat het Hof een uitspraak doen, denk je? De uitspraak over het, het, het, de, de spoedprocedure is waarschijnlijk voor het eind van de maand. Dus dat is de vraag of de president het mag ondertekenen. Maar ja, dat, als de antwoord daarop ja is, dan is het verder volg, vooral een kwestie voor de volgende keer. Dus is lessend voor de volgende keer. Als het Hof zegt, nee, hij mag het niet tekenen, dan is er echt een probleem in Europa. Dat gaan we dan zien. Wouter Meijer vanuit Berlijn. Dank je wel. Dit is de Radio 1 Sportsover met Tim Overdiek en Lucella Carrasso. I cheat on in time. Bravos met uh, Black is Black. De Franse politie heeft op de rustdag van de Ronde van Frankrijk COVID-19-renner Remy di Gregorio aangehouden voor verhoor. Jeroen Wielart in Frankrijk. Jeroen, kun je ons vertellen wat er is gebeurd? Vanochtend uh, is uh, de politie binnengedrongen in het hotel van uh, Remy di Gregorio, ploeg covid uh, het, het, het hotel Mercure in uh, buitenwijk van Bourg-en-Bresse. Zo'n 30 kilometer ten oosten van Macon. Ze hebben zijn kamer doorzocht. En hij is in Gardavu in voorlopige hechtenis genomen. Samen met, zoals het heet, twee complices, twee handlangers. En die zijn opgepakt in Marseille. Uh, een exact product is niet genoemd. Maar er zou sprake zijn van handel en gebruik van steroïden. De Cofidis-ploeg, uh, gesponsord dus door een verzekeringsmaatschappij... Cofidis, ooit nog sponsor van Lance Armstrong... in de periode dat hij kanker kreeg... heeft gezegd dat ze de ploeg zullen blijven steunen. ploeg uh, met de ploegleider DJ Roes die uh, deze Tour uh, um, naam heeft gemaakt... dat is opgevallen door uh, ontsnappingen van de uh, routinier David Moncoutier... en de hoge positie in het klassement van uh, de Est-Rijn Tarame. Alles is op dit moment nog uh, in bespreking in de persconferentie waar ik even uit ben gelopen. So, Jeroen, je had het over twee uh, handlangers in Marseille die zijn opgepakt. Er zijn geen wielrenners voor zover je weet. Nee hoor, uh, dat is ook uh, wat de algemeen manager van uh, COVID-19... man die net voor de tour is aangetreden, heeft gezegd. Uh, de ploeg blijft hier buiten. Uh, ze hebben het over een demarche individueel. Over een geïsoleerde scheefgang. Uh, die, die Gregorio is al vaker in contact geweest met de politie. Is al vaker genoemd uh, in dopinggevallen. Maar staat dus geheel los... Van de ploeg. De manager vond het ook pijnlijk voor de andere vier uh, nieuwelingen in de ploeg. Dus niet alleen Taramey, maar ook uh, Nicolas Hedet, een Fransman. Jan Gijsling, een Belg En Romain Fengler, ook een Belg. Een paar dagen geleden ook al mee in een kopgroep. Remy Di Gregorio, even goed beseffen, was een paar jaar geleden de nieuwe... Hoop van Frankrijk, explosief jongetje uit Marseille. die uitstekend bergop opkomt en dat ook liet zien in een bergetappe. waarin hij solo over de tourmalet kwam. etappe die hij overigens niet won. En hij wordt ook omschreven als explosief, als impulsief. als sulfureu. jongen die met vuur speelt, letterlijk. De uh, lucifers zijn in ieder geval even uit handen genomen. Hij is een hechtenis genomen. Als er meer nieuws komt uit die persconferentie van Covid-19... Jeroen Willaert vanuit Frankrijk, dan horen we dat van jou. Dank je wel. En hier te gast is Bart Voskamp, onze vaste Tour-analyst. En ook Steven Rooks, oud-wielrenner... om ons door deze rustdag heen te loodsen. Maar goed, de Tour zorgt altijd voor nieuws. Uh, welkom bij de Bart Voskamp. die Gregorio, kijk jij van, van op van dit bericht? Kijk jij ervan op? Nou ja, je, kijk, je kijkt er altijd vanop uh, van, van zo'n bericht. En het is sowieso geen goed wielenbericht. Uh, ik kijk er altijd vanop. Het verbaast me altijd dat het altijd net weer in een tour naar buiten komt. Weer Lance Armstrong. Dat speelt al van jaren geleden. En dat wordt dan uh, in de tour gebracht. Nu zitten we weer met een renner die uh, al in het verleden verdacht was. En dan, Want hoe zat op, hij bij Astana, Hoe zat hij bij Astana. En nou is de tour en het is de rustdag. En ze, ze pakken die jongen op. Ja, als die opgepakt moet worden, doe dat dan uh, voor, voor de tour of, of na de tour. En, en wat, dan... wat is dan jouw verklaring hiervoor? Nou, Beroemd, ja, ik bedoel, wie, weet, wie ik, wint hier? Hier iets bij? Nou, ik, ik, ik denk uh, wie wint hier iets bij? Misschien, misschien het, uh, het, het, het onderzoek of het gerecht of, of weet ik veel hoe dat in elkaar zit dat die er een bepaalde opinie. Uh, de wielrenners in even willen een willen laten ruiken. Ja, Steven Roex zou zo iets daarachter kunnen zitten. Nou, het is natuurlijk uh, als je bekend wil worden is dit wel het moment om uh, dat soort dingen naar buiten te brengen natuurlijk. Dus dat wat de Bart ook zegt, had ook op een ander moment kunnen zijn, want het uh, onderzoek liep al, de verdachtmaking waren al zodanig uh, sterk. Dat daar uh, u, uh, enerzijds zou je uh, verwachten is die renner dus van de uh, niet uh, of is uh, de ploegleiding niet uh, zeg maar uh, heeft die, die vragen gekregen over dit geval en heeft daardoor de ploeg uiteindelijk niet de beslissing genomen om hem wel of niet te laten staan mm -hmm. in deze Tour de France. Ja. Zeg, het is nu rustdag. Wat deden jullie meestal op een rustdag in de tour? Nou, in mijn geval lag het een beetje aan hoe ik ervoor stond. Als ik echt, uh, om het in termen te zeggen, naar de kloten was... Dan, uh, <laughs> dan pakte ik wel een behoorlijke rust en dan was het even koffie koffiedrinken. En, uh, maar het beste is wel om een beetje in gang te blijven. Om, om wat een dag echt stilzitten, ja, dan heb je het die dag daarna... in een bergrit zo zwaar uit het vertrek... dat je toch beter maar een stukje kunt gaan fietsen. En ja, wat doe je dan? In, ploeg, in ploegverband? Of ga je ja, nou, wij hadden, we hadden vroeger best wel een hele gezellige ploeg bij TVM. En uh, nou, dan gingen we met z'n allen gingen een stukje fietsen. Bijvoorbeeld een uurtje fietsen, ergens een bakje doen met een aantal... Uh, Verschillend hoor, soms liever wil je alleen zijn en andere keer doe je het in de ploeg. Maar meestal toch wel met een groepje, vergezellig een bakje koffie al ergens. Dan kan ik me voorstellen, als Steven Rooks, dat je ja, even pro wil proberen om dat circus te ontvluchten en even een, een paardje nou, op te zoeken met je fiets. Of juist niet? Of moet, je, die ja, sfeer je, moet blijven? je gaat het denk ik door de jaren heen uittesten. Wat is het beste voor mij? En, en uh, in welke situatie zit je? Wat zijn de, de volgende ritten? En op het moment dat er natuurlijk een bergrit uh, zich aandient en je, zit, uh, zeg maar, je speelt voor het klassement ja dan uh, moet je, je zelf kijken van hoeveel training heb ik nodig... of hoeveel herstel heb ik nodig om uiteindelijk uh, die dag door te komen. En, en de ene keer was het, uh, heb je soms ook nog een reisdag. Uh, als die er niet is en je zit in je hotel... ja dan uh, kun je, je zeggen, nou ik blijf de hele dag in het hotel. Rust is rust, dat is echt rust. Of, of je hebt zoiets van, ik ga lekker pedaleren, een, een uur, anderhalf. En soms heb ik daar wel eens een klimmetje in opgezocht. Dus het is, het is heel wisselend. Want echt rust kun je nooit vinden. Nee, want je, uh, mijn ervaring is altijd geweest... Uh, Rustig op dat moment uh, voelde me vaak kloten. Op het moment dat ik de volgende dag uh, weer moest presteren... dan dan dacht ik, waarom gaat het niet door? Dus dat is, het is uh, heel confronterend soms. Laten we even naar jouw column gaan van gisteren in het, in het AD. Want... Alweer? Ja, alweer. <laughs> ja, je stelt dat de rabo ploegleiding heeft gefaald. Dat, dat ze eigenlijk beter kunnen opstappen... een voorbeeld kunnen nemen aan Bert van Marwijk. Re Krijg je dan nog reacties vanuit het peloton daarop? Of van ploegleiders? Nou, of, of, uh, de, de, het, uh, gefaald, het team faalt. Uh, dat, dat is duidelijk. Of tenminste, de verwachtingen waren uh, hoog gespannen. Maar je richt uh, je op ook de goed ploegleiding. Uit. Je richt het zag je op de ploegleiding. Uit. En op een gegeven moment uh, uh, wordt het, uh, maken ze het weer niet waar. En dat is niet het eerste jaar. dat is het, uh, het tweede jaar achter elkaar. En, en er zijn ook andere jaren in het verleden wel eens uh, ontstaan. Dus het is, het is een op een stapeling van. En op een gegeven moment denk je van die mensen die op dit moment uh, uh, in die ploeg zitten. Uh, ja die waarschijnlijk een, een goede functie hebben... maar zijn die capabel om die functie nog steeds uit te voeren... met, uh, met de, de prikkelingen die renners nodig hebben om goed te presteren? Ja, en, en krijg jij reacties op jouw stelling daarover? Vanuit niet, Frankrijk. Niet, vanuit, uh, niet vanuit de peloton, nee, nee, dat had ik ook niet verwacht. Want? Dat doen renners niet. Nee? nee? Niet even een smsje van, joh, wat doe je nou? Waar, deden ze dat maar. Dan, kreeg je, dan heb je uiteindelijk een, een, discussie. Een, een discussie of een weerwoord. en uh, Helaas uh, gebeurt dat tekort. Want welke prikkelingen hebben de ploegleiders daar niet kunnen geven? Als je kijkt naar de afgelopen jaren, met name als je nu kijkt... naar de afgelopen anderhalve week. Nou, uh, uiteindelijk, uh, ik geloof best wel dat er, dat er kwaliteit is. De kwaliteit van een Gezing en een Kruiswerk en een Mollema... En, en, en andere renders, die zijn best wel aanwezig... En, uh, enerzijds zou je kunnen zeggen... Nou, het voorprogramma is, is zodanig niet goed ingeschat... Uh, dat, de, dat de prestaties te vroeg waren. Uh, zou kunnen. We uh, uh, zeggen altijd, ja, die valpartijen geven ze nu een, als discussiepunt. Natuurlijk is het vervelend dat je op de grond gaat liggen. Uh, dat wil je allemaal liever niet. Maar ik denk ook dat... Tjaling is er ook een, een hele grote factor in geweest. Die is natuurlijk weggevallen... En dat is een sterke renner. Uh, kan door de wind uh, rijden. En neemt ook daar het initiatief in. En uh, op het moment dat die valpartij ontstaat... zitten ze gewoon niet goed. Met de hele ploeg niet. Nee. Dus daar begint het eigenlijk al. En op het moment dat je valt... Ja, natuurlijk is het vervelend. Ik ben ook wel eens gevallen. Bart is ook wel eens gevallen. Natuurlijk heb je daar last van. Maar dat, het mag niet zo zijn dat, dat uh, ja, de, ja, de, het... de vorm... Die je wel hebt, dat in één keer dat in 50% is verminderd. Ja, maar Bart Voskamp? Ja, maar ik denk ook wat jij met je artikel hebt uh, bedoeld eigenlijk. gaat niet zozeer eigenlijk om deze Tour. Dat wij in nee, deze. Nee, nee, dat Nederland of Rabobank in deze Tour niet uh, goed rijdt. Nee. maar meer in het algemeen dat het de laatste jaren gewoon niet echt goed draait. op momenten dat het moet. Dus ik denk dat dat jouw stelling is geweest. Ja. en dat mensen dit niet moeten oppakken als van. nou ja, goed, maar ze zijn gevallen, dus. Uh, dus de leiding de, dus, moet weg. Dus heb nee, nee. de leiding zegt maar, dat. Dus ja, die la, verschuilt zich naar, achter de valpartij. Adrie van Houwingen van de ploeg, die zegt vandaag in NRC Handelsblad... dat de ploeg zich minder moet focussen op de Tour in de toekomst... en meer op kleine koersen. Dan heeft hij het over de ronde van de Algarve, van Catalonië, van Baskeland. Is dat ja, een goed idee? Is de Rabobank-directie daar blij mee? denk het nee, niet. Nee, je, je krijgt uit het interview juist ja. het idee... dat hij door de directie onder druk is gezet om te presteren in de Tour. Want dat is commercieel van groot belang. Maar dat mag. Dat mag, hè? En, en dat ze daar dus kennelijk last van hebben... omdat ze zich eigenlijk meer op die nou ja, andere dan, dan, rondes dan moeten... Dan weet ik niet. Ik bedoel, ik denk als sportman... dan moet je toch uh, buiten dat over begeleiding... als sportman moet je er toch ook al een beetje mee om kunnen gaan. Als je, dat is toch de uitdaging. Als jij het, het hele jaar traint voor een bepaald evenement... en op dat moment kun jij, kun jij winnen of presteren... dan is dat het toch ultieme in topsport. Dan moeten we toch niet gaan zeggen... van nou, we gaan het hele jaar kleine koersen rijden... en uh, we leggen de, de lat niet te hoog. Ja, maar dat, dat is wat Adrie van de vandaag zegt. Hij zegt, we hebben geen veel winners. Winners je leren... Winners kun je creëren door in finales mee te strijden. Daar moeten we aan werken. Laten we eerst de ronde van de Algarve winnen. Nou, maar de, ik denk in het verleden dat ze juist heel goed waren... om in het voorjaar in de kleinere koersen te winnen. Dus dat, dat, dat winnen, dat, dat is ook, dat is ook ronde wel gegeven. De van de Algarve. De Algarve, maar goed. Er zijn meerdere koersen waar ze ook wel eens winnen. Maar, Steven, uh, het, gaat gaat om de, het gaat denk ik volgens mij om de strategie. Wat, wat vindt uiteindelijk een sponsor belangrijk? Strategisch gezien moet je het seizoen inplannen. En natuurlijk is het belangrijk dat je kleine rondjes wint. Maar uiteindelijk, als je renners in je ploeg hebt die uiteindelijk hebben laten zien... al een keer een goede Tour de France te hebben gereden... dan moet je daar natuurlijk voor gaan. Want anders moet je uiteindelijk zeggen van... nou, ik, ik neem gewoon die renners niet meer in dienst, ik, pak, ik zoek anderen. Misschien zit het ook wel in de voorbereiding, daar, daar hebben we het zo over. Iedereen kijkt nu naar het Britse Sky-team, hoe goed die zijn... hoe goed ze zich voorbereiden. We hebben aan de lijn Steven de Jong, ploegleider daar. U zit niet in de Tour, hè? Goedemiddag. Nee, nee, nee. ik zit in België, op de bank. Op de bank, ja. Maar je kunt natuurlijk wel veel vertellen over, over Sky, over, over de ploeg. Want uh, ja, er wordt gezegd, die hebben zich eigenlijk wetenschappelijk zo fantastisch voorbereid. He, vindt u dat, dat uw ploeg het anders doet dan de andere ploegen, qua voorbereiding? Dat, dat zelfs wordt gemeten in welke versnelling je welke bergen op moet op welk moment? Nou, je kan natuurlijk heel moeilijk bij andere ploegen binnenkijken. En uh, ik weet alleen wat wij doen. En dat is, dat is gewoon heel uitgebreid. Uh, we hebben een aantal coaches in dienst. Die houden zich uh, ja, fulltime bezig met een aantal renners. Uh, de ploegleiders die houden zich uh, voorkomen bezig met, het, uh, ja, met de wedstrijden eigenlijk. Dus uh, hoe ziet de koers eruit? Welke bergen rijden we over? En uh, ja, welke tactieken worden daar toegepast? Dus... Uh, ja, coach technisch hoeven wij met niet heel veel renners bezig te houden. Daar zijn eigenlijk de coaches voor en dat zijn ook de trainers. Dus ja, ze komen in ieder geval optimaal uh, ja, zeg maar voorbereid aan, aan de start. Op het parcours. En betaalt zich dat uit nu? Heeft u het idee dat bijvoorbeeld het succes van Wiggins echt daaraan te danken is? Nou, zeg maar geen u hoor. Dat, dat hoeft of jij? Niet. Sorry. Nou, ik, ik denk wel dat het, uh, dat het enorm meespeelt. Het is ook bij ons een groeiproces geweest, omdat uh, we hebben één coach eigenlijk die komt uit het zwemmen, dus uh, uit een hele andere sport. Maar die is wel, trainingstechnisch is die wel heel, heel sterk onderlegd. En is, ook bij ons is het een groeiproces geweest. Het eerste anderhalf jaar uh, ja, hadden we ook niet zulke hele grote successen. Uh, maar het laatste anderhalf jaar, eigenlijk is er een ommekeer geweest Na vorig jaar uh, dat Bradley de eerste keer de Dovine won. Vanaf toen is het met de ploeg echt uh, met stappen vooruit gegaan. En Bart Voskamp, ja. we, want jij zit hey, even van hey, hier. Wil ik wel even wat over zeggen? Steven. Hi. Hey. Hey, ik had even een vraagje. Er wordt natuurlijk heel veel over, uh, ook over jouw oude ploeg Rabobank gesproken. Dat dat nou tegenvalt. En We uh, uh, zit hier met Steven en die heeft natuurlijk wel een, een harde stelling uh, in zijn column uh, gezet. Maar jij ziet het van twee kanten. Ik bedoel, je zit nu bij, bij, het, bij het winnende team waar alles goed gaat. En je hebt natuurlijk ook jarenlang bij de Rabobank gefietst. Wat is volgens jou het essentiële verschil? Ik denk uh, de persoonlijke begeleiding. Ik denk uh, het aantal coaches wat wij hebben, uh, die drie coaches... en het werk wat ze doen met de renners. Ik denk dat dat een heel groot verschil is. Ik denk dat uh, Louis de La Haye, ja, met alle respect... maar ik denk niet dat hij uh, een hele toerploeg kan trainen. En laat staan een hele ploeg. Ik denk dat dat gewoon te veel is. Want en, uh, die is van de snel... ploeg. Ja, ik denk dat er uh, dan al snel een, een vrij algemeen... Uh, een vrij algemeen uh, trainsprogramma wordt uitgestreden. Maar ik denk ook dat in het aankoopbeleid van Rabobank... dat daar ook wel uh, uh, eens naar gekeken mag worden... als je mm. kijkt dat ze vorig jaar alleen uh, Mark Renshaw hebben aangetrokken. Maar en ze hebben eigenlijk... natuurlijk minder geld dan Sky, hè? Ja, maar er gaan ook hele rare bedragen rond uh, over het budget van Sky. Ik heb uh, gisteren zelfs een bedrag van 25 miljoen gehoord. Oké, okay, maar, maar ik is denk de, het een we... feit dat Team ik Sky meer wij... geld heeft dan Rabobank? Ik denk dat wij ongeveer hetzelfde budget hebben als Rabobank. Alleen bij Rabobank gaat er nog een gedeelte natuurlijk naar de, naar de, naar de opleidingsploeg eigenlijk. Dus, dus wat je zegt is dus dus de Rabobank met evenveel geld hebben verkeerd aangekocht. Kopen niet slim in. En ze missen ook de specialistische begeleiding die wij bij Team Sky wel hebben. Nou, ik denk dat ze voorzichtig zijn in hun aankoopbeleid. Dat denk ik. Kijk, als je, als je bij ons kijkt wat het eerste jaar toen we de ploeg begonnen, wat we toen hadden, welke renners... en welke renners we nu hebben. Er is ook op, op vlakken waar wij tekort schoten, hebben we, hebben we proberen in te kopen. En uh, ik denk dat je daarom nu ook zo'n heel sterk zeggen, treintje hebt, bergop. Uh, ja. We hebben natuurlijk ook geluk gehad dat HTC uh, uh, niet meer in de actief is. Maar die renners die we daar vandaan hebben... Ja, die waren eigenlijk beschikbaar voor alle ploegen. Ja, Steven Rooks, wat... Ja, wat ja, ik zeg, ik wat... wou zeggen, wie, wie beslist dat dan binnen jullie... Uh... Organisatie team, het aankoopbeleid, heb jij daar zelf een zeggenschap in? Wij hebben daar zelf een zeggenschap in. Uh, wij hebben, elke week hebben wij uh, conference calls en uh, ja, we houden nu ook sinds kort een, uh, een scoutingsprogramma houden we zelf bij. Dus als ons iets opvalt in een wedstrijd, een renner opvalt of zo, dan kun je dat in het scoutingsreport achterlaten. Um, en ook over renners wordt er gepraat en welke renners er vrij zijn en uh, ja. En dan gaat het eigenlijk door naar het senior management. Maar, en, die neemt het, ja. en die neemt uiteindelijk wel een beslissing. Maar uh, ja, we zijn er eigenlijk toch wel op bezig. Als, als we ergens, uh, zeg maar, slechte reden hebben. Nou, waar komt het door? Was de vorm minder? Of hadden we een bepaalde renders tekort? En eigenlijk, ja, zo wordt. Eigenlijk elke wedstrijd of elke etappe wedstrijd wordt zo uh, geanalyseerd. En ja, Bart heb ja, dus, je dus, verwacht dat dat ook bij Rabobank wel gebeurt, toch? Nou, dat verwacht je toch. Ik bedoel, ik, ik, ik neem aan dat, uh, dat Team Sky nou niet het wiel heeft uitgevonden. Ik bedoel, uh, Rabobank en andere ploegen lopen ook lang mee. En terecht wat Steven zegt, gewoon het aankoopbeleid is denk ik uh, in hun geval... Uh, de, uh, die, die ploeg die, die failliet gaat, dat Sky erop inspringt, is goed. En ik denk wat bij jullie goed is, zoals uh, Servaas so, so en, en, en jij... je hebt eigenlijk nog vrij kort geleden in het peloton gereden... Dus je die renners eigenlijk door en door. Vooral die jonge renners die toen opkomend waren... dat jullie al een beetje aan het afscheid nemen waren. Ja, dan zit je er heel dicht bovenop. En ik denk dat dat bij de Rabobank dat die iets verder ervan afstaat. Goed, wij uh, we gaan het hierbij laten. Dat zijn dingen waar ze hun voordeel mee kunnen doen... als we jullie zo horen, als ze, als ze weer terug zijn natuurlijk. Want ze zijn nu gewoon bezig met koersen, rusten en morgen verder gaan. En daar gaan ze op een keer vlammen, op een dag vlammen in de Ronde van elkaar. Steven Rooks, dank voor de komst naar de studio's. Steven de Jong, vanaf de Bank in België, ook hartelijk dank voor deze bijdrage aan de het oh, Oké, okay. Bart Voskamp natuurlijk. Tot op morgen. Op straat is hij hier ook weer morgen bij hier gewoon. Dankjewel. Goed, dank. Na vijf zijn we terug met de sportzomer. Tot zo. Ik mm. ja, moet...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 Bekijk de online video op abnambro.nl slash beleggingsupdate. ABN AMRO, de bank anno nu. Dit is Radio 1.